De biljetten uit alle bijna 300 stembussen worden opnieuw gecontroleerd en geteld. Het publiek kan dat volgen, onder meer via webcams. Een commissie uit de gemeenteraad besloot dinsdag tot een hertelling op advies van burgemeester Abu Taleb. De afgelopen dagen kwamen in Rotterdam onregelmatigheden rond de verkiezing aan het licht. Zo zouden mensen meer dan één keer hebben gestemd... en hebben in sommige stembureaus meer mensen tegelijk in één hokje gestaan. Het Openbaar Ministerie gaat een oriënterend onderzoek doen naar het werven van volmachten door Leefbaar Rotterdam. Een raadslid van die partij schreef in een mail aan kandidaatraadsleden dat hij zo'n 50 betrouwbare Rotterdammers had die met de volmachten konden gaan stemmen. De partij gaf de leden tips hoe ze de volmachten binnen konden halen. De kiesraad vindt dat de actie van Leefbaar Rotterdam indruist tegen de manier waarop de wetgever het stemmen bij volmacht heeft bedoeld. Volgens de kiesraad moet een kiezer zelf het initiatief nemen om iemand te machtigen. Leefbaar Rotterdam zegt dat er juridisch geen grenzen zijn overschreden... bij het werven van volmachten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Italiaanse premier Berlusconi hoeft voorlopig niet voor de rechter te verschijnen. Dat komt door een controversiële wet die de Italiaanse Senaat heeft aangenomen. In de nieuwe wet staat dat rechtszaken tegen de premier en zijn ministers... maximaal anderhalf jaar kunnen worden uitgesteld... als blijkt dat ze door hun werkzaamheden het proces niet kunnen bijwonen. Tijdens de stemming in de Senaat protesteerde oppositieleden door kopieën van de Italiaanse grondwet omhoog te houden. Berlusconi staat terecht voor omkoping en belastingfraude en probeert rechtszaken tegen hem op allerlei manieren tegen te houden. Het weer wisselend bewolkt in een paar graden vorst, later zon en wolkenvelden en dan ongeveer 6 graden. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM Met. Met nu de nacht.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 I'm uh -huh. FM in 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM I'm riding in your car You turn on the radio.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 C'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà.